1 Uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. In Den Haag heeft een grote brand gewoed in een studentenflat aan het Rijswijkse plein. Volgens de brandweer was er een explosie in een van de appartementen. Een onbekend aantal mensen kon geen kant op omdat de vluchtwegen vol rook stonden. Inmiddels is iedereen uit het gebouw gehaald. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand woedde op de 16e verdieping. Voor het bestrijden van de brand in Den Haag waren veel hulpdiensten opgeroepen. Enkele dagen na de versoepeling van de coronamaatregelen in Duitsland neemt de verspreiding van het coronavirus daar weer toe. De reproductiegraad, het aantal mensen dat wordt besmet door een coronapatiënt, is gestegen tot 1,1. Als het getal boven de 1 uitkomt neemt het aantal infecties weer toe. Het aantal nieuwe besmettingen steeg in Duitsland de afgelopen 24 uur met 667 naar ruim 169.000. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met 26 tot bijna 7400.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Oud Zandvoort. Wanneer het lekker weer is de natuur in pleide lach. Op basis rond en haar voor de dag. De meisjes maken stijve plafeljotjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het heel. Toen ze gaan naar Spaartio's en pa die zegt dat het verkeer zandstort.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 Lieve luisteraars, en nu hoorden natuurlijk weer Tante Leen met... We gaan naar Zandvoort, naar de zee, en we zijn weer terug in de studio. Weer terug van vakantie, en het is hele bijzonder. Want tijdens de vakantie hebben we via de iPad kunnen luisteren... naar de vorige weken, de uitzendingen van uh, Goedemorgen Zandvoort. En het was toch weer net alsof je thuis bent. Dan zit je aan de andere kant van de wereld... en dan kan je toch dit programma daar beluisteren. Heel bijzonder is dat. En vandaar dat ik zeg, lieve luisteraars in Zandvoort, de regio... en verder buiten tot in de rest van de wereld, hartelijk welkom kom deze middag met het programma ZFM Oud Zandvoort. En ik kijk eventjes schuin door alle toestanden heen. Nou, daar staat Jan Kol. Hoi. Hoi. Ja, en aan, aan, de andere, aan de andere kant zit ook iemand. Ja, daar ja. zit nog iemand. Want, uh, lieve luisteraars, we gaan praten vandaag... over een, uh, een zeer beroemde familie... en een uh, beroemde slijterij, wijnhandel, bierhandel... de firma Brokmeijer. Ik heb begrepen, 117 jaar geleden is uh, die zaak begonnen... Uh, Ankie, jij zit tegenover me als uh, een van de nageslachten van de firma Brokmeijer. Nageslachten, nou. Ja, van de firma Brokmeijer. Uh, uh, met EI, want je ziet het vaak dat het nog verkeerd geschreven is. Maar Ankie Brokmeijer zit tegenover me en die weet bijna alles van de oorsprong hoe dat allemaal begonnen is. Ankie, welkom dat je er bent. Fijn dat je er bent. Begin eens met een stukje geschiedenis van de firma Brokmeijer. Opa, en hoe ging dat? Nou, dankjewel uh, Pieter. Ik vind het een hele eer om eens een keer aan de andere kant van de tafel te zitten. Meestal mag ik de mensen uh, interviewen. Dus uh, ja, het is uh, voor mij ook toch ook weer een beetje spannend. Ja, hoe begon het? Nou, mijn uh, opa, <coughs> Ernst Hendrik Brokmeijer, wat de familienaam is. Want zo heet ook mijn vader en zo heet ook mijn broer. En zo heet ook weer zijn zoon, mijn neef. Ernst uh, Hendrik Brokmeijer. De familie kwam oorspronkelijk uit Petershagen. Dus, Waar ligt dat? Uh, dat ligt in Duitsland. Okay. En uh, de, de, Mijn overgrootvader -over is naar Amsterdam gekomen. Werkte daar, staat volgens de, de genealogie uh, bij publieke werken. Hij uh, heeft een zoon gekregen die Jan Hendrik heette... Want hij heet oorspronkelijk Jan Heinrich, hè, dat is Duits. En daar de zoon van, dat was dus die Ernst Hendrik Brokmeijer, geboren in Amsterdam op 12 december 1865. En die dus de oprichter is van de firma Brokmeijer. Hij is naar Zandvoort gekomen als jongste bediende bij de firma Bakels toen al gevestigd uh, op waar ze nu zitten, in de Kerkstraat. Het verhaal gaat, en of dat waar is, dat weet ik natuurlijk niet... dat hij uh, onder de toonbank sliep, dat daar hij een slaapplaats had. Nou, het kan natuurlijk ook een fabeltje zijn. En dat hij dus uh, ja. op een gegeven moment uh, begon met uh, limonade en ijs. Dan moet je denken aan stavenijs en uh, flesjes... En dat uh, deed hij in het uh, pand aan de Kosterstraat. De, die etalage zit er nog steeds. Als je dus Even bij... luisteren naar de Kosterstraat. Ja, ik wou net ja. vertellen, als je bij Frit uh, dus naar boven gaat... dus parallel aan de Kerkstraat... Uh, dan uh, vind je daar nog de achterkant van de firma uh, Bakels, wat dan nu uh, etos is, geloof ik. En... Daar werd later uh, was dat de aanvoer van de goederen via de kostensraad. Maar daar is hij dus met zijn winkeltje begonnen. En dat was in 1800? Dat was uh, 1 mei 1896. Hij was toen 31 jaar. En uh, hij was uh, nog niet getrouwd. Want dat was hij, is hij het jaar daarop. Dus hij is in 1896 als vrijgezel begonnen op 1 mei met dat ja, winkeltje uh, in de Kosterstraat. En je ziet er ook uh, in die tijd uh, heel veel advertenties... ook in tijdschriften, want daar uh, kan je natuurlijk allemaal... Uh, via de, het jubileumgeschenk, het Millennium Cadeau van het genootschap kan je uh, zoeken. En als je dus op Brokmeijer gaat zoeken... dan, dan vind je uiteraard heel vaak de naam, omdat die, daar komen we straks wel op... In heel veel verenigingen heeft gezeten. Maar ook de advertenties van Bakels en Brokmeijer. Dus dat. Uh, ja, dat was dus samen. Hoe heette de firma toen hij begon? Dat zou ik niet weten. Maar ik denk gewoon, het was Bakels en Brokmeijer. Dus pas toen hij uh, een pand heeft laten bouwen aan de Haltestraat. toen is het dus de firma Brokmeijer geworden. Maar dat was uh, een aantal jaren later. Ik heb, ik heb gelezen, bierbrouwerij, slijterij, wijnhandel, alles. Nou, we hadden geen bierbrouwerij. Dat waren we dus niet. Het bier betrokken we van de Amstelbrouwerij. Daar hadden we dus een officieel agentschap van. Het staat ook op een mooie plaquette op een plaatje van de jaren 21-22... Dat, dat het pand dus vergroot werd... En daar staat dan ook op uh, de, uh, depot, uh, nou ik kan het bijna niet lezen, uh, van de Amstol. Dus agent van bierbrouwerij de Amstel. Oké, okay, ik ga even terug naar uh, 1896, de opening van de, de wijn, uh, slijterij Wijnholm. Nou, het was nog geen slijterij en wijnhondel. Brokmeijer, Bakels. Ja, Bakels en Brokmeijer. Bakels was natuurlijk de gevestigde naam, die was er al. Dus mijn, vader, uh, is, of mijn grootvader is daar dus begonnen... met een eigen handeltje, wat ik net zei aan de ja, achterkant. Het was nog niet zo groot... want uh, de grote krocht was allemaal nog weiland en dergelijke. Dus het speelde zich af in de Noordbuurt, de Zuidbuurt en de Kerkstraat. Ja. En waarschijnlijk was het de, de, de enige slijterij... wijnhandel, drankenhandel. Ja, dat weet ik Sonferd. niet. En dat was natuurlijk nog geen slijterij en wijnhandel. Het was gewoon een... Uh, een, een uh, ja. Een, een, een, je moet het maar heel klein uh, zien. Pas toen het pand in de Haltestraat gebouwd werd... waar iedereen hem voor gek voor verklaarde. Want de Haltenstraat was... Wanneer was dat? Dat, uh, dat was in uh, 1899. Drie jaar later? Ja. In 1899 uh, we, uh, is hij naar de Haltestraat gegaan. Daar heeft hij een pand laten bouwen. Daar heb ik ook uh, via... Uh, het genootschap via Martin Kiever... de blauwdrukken uh, uit het archief uh, een afschrift daarvan gekregen. Dan zie je dat het nog maar een klein pand was. Want het was, uh, als je er dus voor staat... en even ter oriëntatie voor de luisteraars... het is uh, uh, het pand waar nu uh, de play-in is gevestigd. Dus uh, dat pand heeft mijn grootvader dus laten bouwen. Ja, niet de play-in, maar op die plek... En het had dus uh, één etalage, een deur, en dan was het schuin aflopend. En dat was dan, uh, ja, ik denk het kantoor of uh, organisatie. En daarboven was dus het woonhuis. Oké, okay. we gaan even naar de muziek. Waar was laatst op een feestje, het was stil en niet zo leuk.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 Zo'n mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Zo Zo'n mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg Nu ook ik mag ik zeggen, nooit vervelend van de drank En als het feest voorbij is, zeg ik graag een woord vandaag Maar dan van al dat praten, was ik toch weer van de doos en allen zingen wij, zingen wij uit volle borst Oh, een bier, een bier, een glaasje bier, daar gaat er altijd in Een bier, een bier, een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin Kom, geef me nog een pilsje, mijn glaas is alweer leeg Zo mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg Zo mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg Ik zou wel willen wensen dat het bier komt uit mijn kraan en dan voor alle mensen laat ik hem openstaan staan. Geen schuim van dat na c maar schuim van zuiver bier. Ik zou dan uren doezen, uren doezen van plezier. Oh, een bier een bier een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier een bier een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin. Geef me nog een pilsje, mijn glas is al wie leeg. Zo mooi je met een schuimkra, die ik daar net nog kreeg. Zo mooi je met een schuimkracht, die ik daar net nog kreeg. Mooi je met een schuimkraak, die ik daar net nog kreeg. Zo mooi je met een schuimkraak, die ik daar net nog kreeg. Zo was dit, Jan, voor lekkere muziek? Dit was André Hazes, op een vrij jonge leeftijd nog, als je het zo'n stem hoort. Ja, precies. En het, is, het ging over een glaasje bier. Nou, dan zitten we in ieder geval in de goede sector. Uh, lieve luisteraars, we praten op dit moment met Ankie Brokmeijer... en we praten over de geschiedenis van de familie Brokmeijer... en de slijterij Wijnhandel hier in Zandvoort. Uh, fijn dat u allemaal luistert. Heeft u vragen opmerkingen, u kunt bellen. 5730. 393. Als u vragen of opmerkingen heeft, u komt dan rechtstreeks in de uitzending. Ankie, we waren gebleven met de, de bouw van de nieuwe zaak in de Halterstraat in 1899. Het was een zandweggetje, die Halterstraat. je kon er nauwelijks komen, het einde van het dorp. En je opa besloot om daar een slijterij wijnhandel te beginnen. Uh, je bent er ook geboren in dat pand. Ja, dus dat... je weet alles van dat pand af. Ja, maar dat pand was uh, in... Uh... 1899 was het natuurlijk nog maar een, de helft van wat het uh, later is, zoals ik het uit mijn jeugd uh, kan herinneren. Maar mijn opa, die uh, was dus getrouwd met uh, Helena, dat is dus een van mijn uh, namen, hè. ik heet Anna naar mijn ene oma en Helena naar mijn andere oma, Helena Wilhelmina van Egmond... Die, die had leren kennen omdat ze was komen werken... op de school die nu, en jij weet dat Jan, de Hannie Schaftschool is. School D? Ja. ja. En uh, later staat er dat ze inspectrice van het onderwijs was. Nou, dat, dat weet ik dus verder niet. Ze zijn getrouwd op 6 januari 1897. Dus ze zijn samen hè, als getrouwd stel in dat pand uh, komen wonen. En toen hadden ze dus al één dochter... Johanna, Johanna Elisabeth uh, Brokmeijer... die is geboren nauwkeurig, precies negen maanden nadat ze getrouwd waren. Nou, dus, uh, Wij zeggen dan dat is van de beddenplank. Hè. En Het pand uh, werd dus al gauw uh, te klein. Dus het werd verbouwd in 1900, dat was al heel snel. En in 1906 werd dus het pand gelijk getrokken... Dus die, die schuine muur, als je ervoor staat... Hè, dus kijkt naar het pand waar nu de play in zit... dan had je dus rechts een etalage, een deur... en dan had je een klein raam... en dan uh, was het uh, op de tweede verdieping schuine boven. Dat werd uh, weg, uh, rechtgetrokken. En er kwam dus een tweede etalage beneden. Dus het was echt de deur in en aan beide kanten uh, winkel. En wat ik me nog kan herinneren... dat uh, nog weer verbouwd is om het groter te maken, waardoor de entree naar boven kleiner werd. Het was dus een deur in de winkel, dus we moesten altijd door de winkel... naar huis, als het ware, naar boven. Maar je had ook links daarvan een poort, een weg, een eigen weg... die naar de Nieuwstraat erachter liep. Ja, dat is... Uh, dus het pand is uh, nog een keer uitgebreid in uh, 21... Want in 1921 werd dus de <coughs> mineraalwater en limonadefabriekje. wij noemden het ook wijd de, de fabriek, fabriek beneden. Uh, daar werd dus zelf limonade gemaakt. Er werden die siphons gevuld. Daar lagen de vaten je neven die afge, uh, afgevuld werden onder eigen naam. Uh, jonge Willem en oude Willem. Dus jonge Jenever en oude Jenever. Nou, waarom Willem? Omdat uh, we, uh, ook Willem... Uh, in de fabriek aan het werk hadden. Welke Willem? Nou, we hadden Willem Visser en Willem Koper. En de oudste medewerker was Maarten Koper. Dat is, geloof ik, de opa van Maarten Koper. De oud-redacteur van de, de Klink. Die heeft 50 Maarten jaar... Weber. Maarten Weber, sorry. Die heeft 50 jaar bij de firma gewerkt. En toen de firma begon... Toen hadden ze nog, en die foto is algemeen bekend... want die zie je heel vaak, nog een paardentractie. Aan de overkant van het pand in de Halterstraat... dus als je dus inderdaad die poort doorliep naar achteren... en dat stuk was er dus aangebouwd... zodat het helemaal bebouwd was van de Halterstraat tot de Nieuwstraat... had je dus aan beide kanten grote poortdeuren... die afgesloten werden met zo'n boom aan de binnenkant. En daar als je dan de Nieuwstraat overstak... dan had je daar weer een pand. En daar stond dus uh, in eerste instantie dus de paarden. En uh, als je met een trapje naar de zolder ging... Dan, dat was later voor ons opslag. Uh, als je, zoals andere mensen, wij hadden geen zolder in het huis. Dus als je wat andere mensen naar zolder brengen, dat brachten wij naar zolder in de Nieuwstraat. er zat nog een groot luik. Want daardoor werden de paarden gevoerd. Dat was dus de hooizolder. En uh, dus het hooi werd dus vanuit dat luik uh, naar de paarden, uh, ja, uh, om de paarden gevoerd. Maar ja, op een gegeven moment uh, was dat natuurlijk uh, niet meer van en, de tijd. En dus en... we kregen al heel snel een vrachtauto, al in de eind jaren twintig. even een pand beschrijven verder. Uh, ik kan, uh, kan me herinneren dat ook onder het pand een grote kelder was en dat... Dat de bevoorrading ging door een luik in de Haltestraat. Dat, dat luik moest worden. Ja, open. dat klopt. Dat klopt. Dat zie je hier ook op die foto die ik voor me heb liggen. Dat was uh, bedoeld voor het bier. Want alle andere dingen gingen gewoon uh, via de poort naar de deur, de fabriek in. En in de fabriek werd het dan. Want die auto kon dus. Ja, de, de bevoorrading kon dus helemaal in de poort rijden. En dan was er was uh, weer een deur. En uh, via die deur kwam je dan in de fabriek. En daar werd dan alles gedistribueerd. Want de, maar dat het... luik? Ja, want... dat zal ik je vertellen. Dat luik, dat <laughs> kon dus open. Maar dat was alleen maar voor de vaten bier. En dan was er een glijbaan. En dan uh, gleden dus die vaten naar beneden de kelder in... en onder lag ja, van, van bruin jute een heel dik kussen, een soort stootkussen... dat die vaten niet kapot sloegen als ze die glijbaan kwamen afzetten. Uh, maar ook kregen ze dan weer boven? Daar hadden we een takel voor. Dus in de fabriek was ook weer een luik. En dat luik ging dan open en daarboven hing een hele grote takel. En die takel heb ik uh, nog thuis, hebben uh, wij dus uh, nog thuis... Want die heb ik toen gevraagd aan Leo Heino... toen het pand werd afgebroken... of ik die takel als herinnering mocht uh, meenemen. En die... Uh, dan werd er dus aan beide kanten... die ging dus naar beneden... een klem om de randen van het vat... en dan werd het zo uh, naar boven getakeld. Okay. En verder lag er wijn in de, de kelder. Het was dus echt een wijnkelder. Dus uh, de, de, de betere wijnen... werden dus in de kelder opgeslagen... En één keer in mijn leven, ik geloof dat toen ik 21 werd, heb ik een feest mogen geven in de ik kelder. Ik weet, weet er nog alles van. <laughs> ja, dat was echt. Dat was Althans, echt een wel, gedeelte. Dat, is echt, dat was uniek. Maar goed, als je dus de winkel binnenkwam, uh, en dat is meerdere malen, is het interieur van de winkel veranderd. En dan had je een toonbank en dan had je links en rechts een toonbank. En dan werd het groter en dan had je een zitje. En je had nog een, uh, een, een, een, een zijstukje waar dan vaten lagen, waar dan toen uitgetapt werd. Die gingen later naar de fabriek. Maar dan had je dus een trap naar boven. En als, dan kwam je op een hal. En aan, uh, vanuit die hal had je eerst rechtdoor... dat was vroeger een slaapkamer, want daar heb ik nog uh, geslapen. En later uh, hebben we weer een verbouwing huis gehad... maar dat zal ik straks vertellen. En dan had je een voorkamer... En dat, uh, daar zaten we dus zomers. Want als je op, op foto's kijkt. Dan zie je dat boven het rechterraam. Een heel klein balkonnetje uh, zat. Okay. En dan was het dus uh, de snelste weg. Van uh, de voorkamer naar beneden. Als er extra assistentie in de winkel. En mijn moeder had een haardbankje. Dat, dat, uh, dat paste er precies op. Balkonnetje. En dat was een prachtig uitkijkpunt. Om ongemerkt... Ja, de, de, de, de bezoekers, de mensen, de toeristen, de auto's, want dan mocht je nog van twee kanten komen, uh, te bekijken. Oké, okay, we gaan weer even naar de muziek. Een zie, gaat er in. Een zie, je zien.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 een pikatanissie, maak je blijven zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Duitse aquafiet, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, ook Engelisch zin. Een pikatanissie, een pikatanissie. Een pikatanissie, dat gaat er altijd in.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 Een biker dan zie, een biker dan zie. Een dikkeranisie. Dat gaat er altijd heen. Het was Jan Kol, De Dit. Muziek. Dit is uh, Johnny Jordaan. Met ja? een pikketanus. Of ja. het een oude Willem of een jonge Willem. Dat weet ik niet. <laughs> Goed, lieve luisteraars. Ik zit hier uh, te praten met Ankie Brokmeijer... over de geschiedenis van de firma Brokmeijersluiterij Wijnhal hier in Zonsvoort. Later ook met vestigingen in Heemstede en Arnhem. Uh, heeft u je vragen en informaties... bel dan even... 57-30393. En dan komt u rechtstreeks in de uitzending. Uh, Ankie, we gaan verder. We hadden het over het huis, de fabriek... Uh, de, de ruimte de achter de paardenstal... in de Nieuwstraat. Uh, wat wil je daar nog meer over zeggen? Nou, uh, uh, Jan vroeg net aan mij... waar gingen die vaten dan naartoe? Uh, nou, ik heb in mijn vatenbier. jeugd... De vatenbier. De vatenbier. Ik heb in mijn jeugd uh, heel lang... Uh, in de vakanties, want dat was de voorwaarde. Ik mocht dan uh, naar de middelbare school, naar het Kennel Lyceum. Maar dan moest ik wel uh, de weekenden en zomers uiteraard... want dan was de winkel open tot tien uur en s'avonds tot elf. Nou, daar weet jij ook alles van. Uh, open moest ik dus in de zaak uh, werken. Dus daar kwamen dus allemaal nog die prachtige uh, facturen... met die uh, zegels erop. En uh, voor zaken dus... Wat in de winkel verkocht werd, dan had je een doorslag. Dat was dan eigenlijk een soort geleide biljet. Maar als je dus een uh, drank uh, naar hotels. Hè, en die beroemde foto met de paardentractie nog erop. waar je Maarten Weber met zijn handen zo uh, op ziet zitten. die is voor uh, het Grand Hotel. Dus ze leverden aan uh, grote hotels. En onder andere ook, dat weet ik dan... want dat, was, uh, dat waren vrienden aan Hotel Keur op de Zeestraat... waar nu dan die Chinees in zit, maar nog steeds hotel is. En dan moest je een geleidebiljet maken. Dan moest je het omrekenen naar 100% alcohol. Dan moest je mee naar het postkantoor. En er was dan een apart uh, loket... waar je dat geleidebiljet moest laten afstempelen. Nou, ik, ik heb nooit begrepen wat de zin daarvan was... maar ik denk de controle op de hoeveelheid alcohol... en misschien ook op de belasting uh, die je uh, moest betalen. Dus dan... Uh, ja, dat was mijn taak dan, om uh, met uh, zo'n stapel uh, van die dingen naar uh, het uh, postkantoor te gaan. Als ik naar school was, dan moest natuurlijk, we hadden altijd een winkelmeisje of iemand anders in de winkel. Hè, en uh, dus dat in mijn tijd uh, was dat uh, natuurlijk mijn... mijn uh, mijn va uh, vader Goos. He, die uh, mij. Uh, nou ja, daar komen we straks wel op. Mijn vader is dan in de oorlog overleden. En mijn moeder is in 48. Dus uh, ik, ik wou even een Ik Wil even met je teruggaan. Opa die is dat begonnen. De ja. uh, zaken zijn verbouwd. Er kwamen een aantal kinderen. Vier. Ja, de oudste was dus uh, Johanna Elisabeth, wat ik net zei. En die is uh, getrouwd. Uh, in Zandvoort op 20 oktober 1925 met Barend Jacob van der Weert. En die zijn naar Arnhem verhuisd. En daar is dus een filiaal in, in 1925 opgericht. Van Brokmeijer? Ja, het heette Van Wessem. Waarom dat, dat zal dus van iemand overgenomen zijn. In de Janstraat. Prachtig pand. Uh, recht tegenover dat plein waar Karel het... het, het, het Standbeeld van uh, Karel de Zoveelde staat. En uh, daar uh, is dus oom Barend, die getrouwd was met Tante Jo, is dus uh, daar uh, de zaak uh, begonnen. En één keer per week reed er een vrachtauto met goederen afgeladen vol van Zandvoort naar Arnhem. Nu praten we over de 20, 30 jaren. Nou, 25 is dat uh, ja. begonnen. En in mijn jeugd was dat het uitje. Want dan moest je s morgens om zes uur klaarstaan. Dan gingen we, mocht ik meerijden. Meestal was dat Willem, Willem Koper. Uh, die uh, reed dus... Willem Visser, sorry. Uit de Potgieterstraat woonde je toen. Willem Visser reed de auto. En dan reden we naar Arnhem. Dat was een rit van drie uur. Nou, want we vertrokken om zeven uur. En dan om tien uur was je in Arnhem. Nou, dan kregen we bij... Uh, Inmiddels uh, Tante Beb, want Tante Jo was overleden. En toen is Oom Barend met de zuster van Tante Jo, en die heette uh, ook Elisabeth, Tante Beb, is hij getrouwd. En als ik dus zeg, dan is het uh, dat ik een jaar of tien was, dus 51, 52. En in de vakantie bleef ik dan wel eens een weekje over. Want dan ging ik met de auto van de volgende week mee terug. En, en iedereen kent in Zandvoort Tante Beb, Want ja. oudste lid van de rennersbrigade. En die was overal actief in. En... Ja, ja, Tante Beb is in 1948 met Oom Barend getrouwd. En toen uh, naar Arnhem. En toen uh, Oom Barend overleden was, kwam ze ieder jaar naar Zandvoort. Ja, ik denk met Oom Barend ook. Bij hem... Maar goed, toen kwam ze bij ons logeren op de Willemineweg. En dan ging ze al der oude kennissen in Zandvoort af. Ja, haar hart heeft altijd bij Zandvoort gelegen. Maar in ieder geval, oom Barand was getrouwd met tante Jo. Dat was de oudste dochter dus van mijn opa en oma. Van Ernst en Helena van Egmond. Ernst Brokma en Helena van Egmond. En die zijn dus het filiaal in Arnhem begonnen. Okay, maar in top... 1928 is er een tweede filiaal op de Zandvoortslaan, uh, 167. Naast Albert Heijn. Naast Albert Heijn. Uh, daar zit nu de ABN-bank. En dat is in 1928. Daar kwam de familie Mulder in. En later is daar mijn neef, uh, grote neef Ernst van der Weert. Dus oom Barend en tante Jo hadden een zoon die ook weer Ernst heette... En die het vak moest leren, want hij zou de zaak van Wessum van zijn vader overnemen. Dus hij kwam in dienst, eerst uh, bij ons in Zandvoort. En later, uh, toen hij getrouwd was met zijn vrouw, heeft, is hij filiaalhouder van het filiaal in Heemstede geweest. En daarna is hij dus terug naar Arnhem gegaan. En die heeft hij samen met zijn broer Tom uh, het, het filiaal in Arnhem geleid. Ik ga weer even met je terug, want nu hebben we tante Web gehad, tante Jo gehad, maar jouw vader hebben we nog niet gehad. Nee, er is nog een zusje Lena geweest, maar die is heel jong aan uh, ja, een longziekte, of de, uh, ik denk tuberculose, maar het kan ook een longontsteking, want dat was natuurlijk in die tijd uh, heel gevaarlijk. En mijn vader is geboren in 1902. Dus in het pand in de Haltestraat. Want dat was van 1899. Waar jij ook weer geboren bent. Waar ik ook weer in 1941 uh, geboren ben. Maar jouw vader. Die kwam lagere school. Mulo. En, dat, dat weet ik en, niet. En werd zo de zaak ingedumpt. Jij het. moet gaan werken hier in inderdaad. Ik weet het echt niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat hij gewoon uh, ja, langzamerhand net zoals mijn broer Ernst uh, in de zaak gegroeid is. He, dat je... Ja, je papieren haalt en dat je dus in de zaak uh, terechtkomt. Maar uh, wat ik weet heeft hij dus ja, op een gegeven moment... de zaak uh, dus overgenomen. En opa die bleef daar wonen? Opa oma? Nee, uh, de oma uh, is al in 1938 overleden. Die ligt hier ook in Zandvoort op de begraafplaats uh, begraven. En uh, opa is verhuisd met tante Bep toen naar... Uh, de Engelbertstraat. Dus die hebben in de Engelbertstraat uh, gewoond. Oké, okay, we gaan even naar de muziek. ZANG Every day like New Year's Eve, drinking rum and Coca-Cola. Go, go down Point Puma, both mother and daughter, working for the Yankee Dad. Oh, you vex me, you vex me. In old Trinidad, I also fear the situation. Dit is uh, natuurlijk heel bekend werk. De Andrews sisters. Ja. En ze zijn er niet meer. Nee, sinds van de week de laatste. Ja, ja en voor ons is dat ook uh, een herinnering... aan het eiland Grenade waar we waren. Want ja. uh, ik drink eigenlijk nooit rum... Maar daar heb ik toch heel veel rum en cola gedronken. Dus het is een dubbele, dubbele nostalgie. Lieve luisteraars, we zijn aan het praten met Ankie Brokmeijer... over de hele geschiedenis van de firma Brokmeijer en haar familie. Heeft u vragen of opmerkingen, bel dan 5730393. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Ankie, we hebben al een heleboel dingen behandeld... maar er is nog een heleboel wat openstaat. Suikeroompje, jouw opa... Ja, nou, wat ik ook leuk vind om te vermelden. is dat wij telefoonnummer 2 hadden. Dus uh, we hadden. Dan dus wil ik een weten de... wie had 1. Wie had 1? Uh, ik geloof Groot Badhuis, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we hadden dus. Uh, uh, telefoonnummer 2. Later werd het 2002. Dus dat, uh, dat was uh, in mijn tijd. In mijn tijd was het 2002. Oké. Okay. Maar, uh, maar eerst... suikerrompje, wat is dat dan? Nou. Mijn uh, grootvader, dus uh, Ernst Hendrik, uh, die, uh, ook Ernst Hendrik natuurlijk, een van de velen, die had uh, heel veel uh, ja, invloed in het dorp. Hij was dus voorzitter van de handelsvereniging, daar is hij 27 jaar voorzitter van geweest. En, uh, na 27 jaar voorzitterschap werd hij dan erevoorzitter. En dan kreeg hij ook een prachtige zilveren penning. Hij zat bij de vrijwillige brandweer. Hij was ook uh, een van de oprichters uh, van het uh, Kostverloren Park. Dat is een mooie foto. Hij was de penningmeester. <kuggen> en, uh, samen met meneer Toonbergen en meneer Klein... Hij uh, was ook. Uh, nou, wat, wat, wat, wat, wat had ik hier allemaal nog? Voorzitter van de Burgerwacht. Bestuurslid van de VVV. Commissielid van de Oranje Vereniging. Bestuurslid van de Middenstand Centrale voor Haarlem en Omgeving. Uh, hij was bestuurslid van het Meeuwse Fonds. Van een Grossiersbond. Lid van de Kamer van Koophandel. Nou, enfin, het was een zeer uh, bedrijvig uh, mannetje. En hij vervulde dus heel veel. Uh, lokale en uh, regionale functies. Maar dat was jouw vader ook? Ja, mijn vader die, uh, heeft dus uh, het bedrijf van zijn, uh, van zijn vader... Hè, dus van mijn opa dus, uh, voortgezet... En die was dus ook al heel jong betrokken... bij de Zandvoortse reddingsbrigade. Wat ik weet uit de boekjes... die ter gelegenheid van diverse jubilea uitgegeven zijn... organiseerde je onder andere een uh, morse cursus uh, voor de mensen. En, uh, Hij was ook lid van een radiomakersvereniging. Uh, ja, dat is een foto die uh, in de, klink, de vorige klink uh, stond. Die foto kwam uit... Uh, mijn fotoalbum. Uh, dat ze dus uh, de, de Zandvoortse radio uh, maatschappij of zo... En ze knutselden dus uh, ja, zelf radio's in elkaar met uh, onderdelen. En ja, want uh, een radiokoper was natuurlijk niet zoals nu. Dat je even naar de winkel loopt trouwens. Uh, alle moderne apparatuur was natuurlijk uh, volkomen onbekend. Maar je vader was net zo actief. Ja, ja. Hij. Uh, ja, hij, zat dus ook in, hij speelde toneel bij uh, Phoenix. En daar heb ik ook een foto van. En, nou ja, goed, hij was uh, gewoon ook druk in het uh, verenigingsleven. En dus toen hij uh, in 1944, 28 november 1944... werd opgepakt, uh, eigenlijk de 27 e want ze hebben een nacht in theater monopol doorgebracht... waar mijn moeder hem nog... Uh, ja, iets van eten en een koffertje kleren heeft gebracht. werden ze dus de volgende dag op uh, transport uh, naar Duitsland uh, lopend. Eerst naar Haarlem, want het station in Zandvoort was uh, ontmanteld. Dus is hij ter hoogte van uh, wat uh, dus nu het plantinghuis is? Uh, of of uh, ja, het heet alweer anders: uh, de Amsterdamse vakantiekolonie was het toen is hij in elkaar gezakt, hartverlamming en uh, overleden. Hij ligt dus ook hier in Zandvoort op de begraafplaats uh, begraven. Ja, en daar zat mijn moeder met twee jonge kindertjes. Ouders, de Post Zuid heeft zijn naam gekregen. Ja, ja, na de oorlog, toen de posten weer herbouwd werden en heropend werden... heeft de ene post de naam Piet Oud gekregen... en de andere dus Ernst Brokmeijer naar mijn vader. Dus... Uh, ja, dat is. Uh... Maar dat is een schok. Uh, heb je dat bewust zelf meegemaakt? Of... Ik, uh, uh, wat ik weet, uh, Tante Beb heeft voor mij een, uh, een, een, een, een soort dagboek geschreven. Nou ja, niet van, van dag tot dag, maar een verhaal. Omdat ze merkte dat ik heel weinig van mijn vader wist. Want ik was net drie geworden. Hey, ik ben 10 november ben ik drie geworden, 28 november is hij overleden. En dat ik gewoon ja, wilde weten wat voor iemand was het. Wat deed hij? Nou, vandaar die foto die erin zit van die radioclub. Uh, foto van het toneel. Uh, foto's van de reddingsbrigade. Ook foto's van vakantie. Want ze gingen al skiën. En ze is met hem naar Parijs geweest. En daar heb ik een hele mooie tekening van. Want mijn vader was ook uh, een heel begaafd tekenaar. Hij tekende met potlood. En ik heb twee uh, tekeningen van hem. een uh, van de... Uh, de kerk in Arnhem en een van Montmartre in Parijs... waar hij dus uh, geweest is. Die hangt bij mij in de gang en daar ben ik heel erg trots op. Dat zijn uh, nou ja, echt uh, fantastische tekeningen. En, en hij maakte films. Dat is toch een van de weinigen die films maakte. Want uh, ik heb films gezien. Uh, de omvallen, omblazen blazen van de watertoren. De watertoren, toren, uh, ja. Uh, optochten in Zandvoort die die filmde. De, de, oude de, eerste, uh, de eerste Grand Prix. Ja. Hè, die film is al een paar keer of delen daaruit... heeft Cor gebruikt voor zijn... Uh, uh, hij heeft ja, uh, maar je vader heeft veel vastgelegd. Ja, hij heeft heel veel vastgelegd. En uh, hij heeft ook uh, veel foto's van mij gemaakt. Uh, en ook waar hij zelf op staat. En ik heb net nog even door het album gekeken... waar ook mijn opa dus uh, op staat. Want mijn oma, wat ik zei, die is in 38 overleden. Dus die heb ik niet uh, gekend. Maar hem dus wel... En uh, ja, die is in de oorlog geëvacueerd met Tante Web. Want de Engelbertstraat werd uh, afgebroken. Dus die zijn naar Oosterbeek gegaan. En die hebben nog een tijd in het uh, Openluchtmuseum... In, in een van die loodsen uh, daar gewoond. Maar hij was al ziek, dus toen hij terugkwam... Uh, is hij eigenlijk vrij snel uh, daarna overleden. Hij is in uh, oktober 1945 uh, overleden. We kunnen nog uren doorpraten, maar we gaan toch even naar de muziek luisteren.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 Kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst? Dankzij de brouwer hebben we nooit meer neus. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hyperdimip, hoera.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 Zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst nu. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg godsplechtig na. Leef de man die het bier uitvond van je hippen wiep hoera! Hip hip hip! Nou, Jan, dit was het cocktailtrio. Ja, met een badje vier. Ja, heerlijk, hè? Ja. Heerlijk. en uh, al die oorkondes die voorbij kwamen. Ja, en precies. We zitten midden in het verhaal. Ja. We gaan naar, weer naar Ankie Brokmeijer. Lieve luisteraars tegenover me. En heeft u vragen of opmerkingen, bel dan even. 57-303-93. En u komt rechtstreeks in uitzending. Ankie, we gaan weer verder. Ja, nou, uh, ik wil eigenlijk uh, beginnen uh, dat mijn broer Ernst, die dus ook Ernst Hendrik heet die geboren was op 16 februari 1944, dat die dus in de zaak kwam op hele jonge leeftijd. En daar het vak leerde. Zijn slijters vakdiploma moest halen. Zijn middenstandsdiploma. Nou, van alle papieren die hij nodig had om de zaak over te nemen. En hij ging dus al op jonge leeftijd. Nou, ik denk dat... Uh, want wij zijn getrouwd in 1966. Toen ben ik al bij Ernst uitgetrouwd op de Zandvoetselaan. Nou, daar was hij dus uh, 22. Ja, dus dat hij eigenlijk al, al vanaf zijn twintigste de zaken in Heemstede leidde. Toen nog wel onder supervisie van uh, vader Goos. Maar dat, uh, ja, dat heeft hij gedaan uh, tot, tot zijn dood... He, heeft hij dus daar in Heemstede de zaak tot volle bloei uh, gebracht. He, dat is echt... Getrouwd met uh, Henriette. Uh, de, Cohen. Uh, getrouwd met Henriette En Henriette die heeft het familiearchief... die heeft alle oude prijskoranten, advertenties, uh, dingen ook... Uh, het hele, de hele, hele genealogie. Dus als je daar nog eens over wil praten... Nou, dan kan ze ook uh, zo een uh, programma vullen... En... Maar, maar ik wil graag even terug naar jouw periode... dat je daar woonde in de Halterstraat. Ja. Wat gebeurde er nou? Want je had een fabriek... en ik kan me herinneren dat je met tinnen maatjes... Maatbekers. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, we, uh, we maakten dus zelf uh, limonadesiroop. Die werd dus zelf gemaakt en afgevuld. En als er een restje overbleef... waar niet dus de hele fles mee gevuld kon worden dan mochten wij, als we thuis uit school kwamen... mochten we dan in de fabriek daar een glaasje limonade drinken. Ja, dat was feest. En op zaterdag dan mochten we van al die stapels Hero... Uh, kisten die er stonden met flesjes Hero... mochten we een, een flesje Hero voor de zaterdagavond uitzoeken. Uh, en tante Ans Blauwboer, die de drogisterij had... en haar man was ook in de oorlog overleden... En die kwam op zaterdagavond altijd bij ons. En die bracht dan kleine pepermuntjes of snoepjes mee. En dan speelden we spelletjes. En uh, dan waren die snoepjes, waren dan de pot of de. dank nou ja, je even soepjes. terug naar die maandag? Ja, mag ik even? Nee. En uh, in die fabriek, wat ik al zei, die, uh, die, want dat vind ik wel even leuk, ik zal het heel snel vertellen. Uh, van de hero. De hero kwam aan op een dekschuit vanuit. Breda, waar de fabriek stond in Amsterdam. En als kind, een uitje, mocht je mee met de vrachtauto naar Amsterdam... om die uh, flessen op te halen. Nou, toen ik in de winkel uh, begon te werken... Nou, in eerste instantie was dat aanvullen van de winkel. De flessen opruimen, want je mocht natuurlijk nog niet in de winkel staan. Want alle flessen hadden statiegeld. Dus in de poort hadden we allemaal vakken... Waar voor ieder merk, jenever of uh, wat dan ook. Dat was het meeste. hè? Want zoals whisky en al dat soort dingen. Dat, daar, daar, nou ja, dat was okay. nog niet zoveel. Maar de mensen kwamen dus niet alleen een halve of een hele liter jenever. Jonge of oude Willem halen. Maar kwamen ook met een eigen plat flesje aanzetten. Waar dus 200 of 300. Dat zijn dus 200 cc of 300 cc. Zoals wij dat noemen maatjes. En die, uh, dan liep je dus naar achteren naar het vat. En dan uh, had je dus inderdaad die tinnen maatbekers. Ik heb ze thuis, ik heb ze jaren laten herijken. Want die stamden ook al vanaf 1901 waren die maatbekers. En, en dan vulde je dus 200 cc of 300 cc. En dat gooit je dan in dat uh, flesje. Want heel veel mensen hadden gewoon geen geld... om een halve liter of een liter jenever. En ja, er werd ook veel gepoft natuurlijk, op de lat gezet... Nou, wat een leuk verhaaltje even nog van mijn moeder. Die kwam natuurlijk onvoorbereid in de zaak. Ze had eh, twee jonge kinderen, ze moesten in de zaak. En zij wist niet dat, ja, ze wist wel, maar eh, dat heel veel zandvoorters een bijnaam hadden. Dus eh, er kwam iemand wat halen en eh, dan zei ze van, zei die, nou, wil je het opschrijven? Ja, wat is uw naam? En dan noemde hij dus een bijnaam. En mijn moeder schreef dat op. En de volgende keer, als die meneer in de winkel kwam... dacht ze, ja, nu weet ik wie het is. En noemde die bijnaam. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar mijn arme moeder kwam uit Geertruidenberg in Brabant. Dus die, die wist daar uh, nergens van. Wat we ook uh, deden, waren sifons afvullen. Met spuitwater, sifons Die hele grote dikke... Die, uh, daar hadden we dus een, een machine voor... waar nou, heel gepanzerd uh, voor zat. Omdat als zo'n fles uit elkaar zou spatten... dan uh, ja, dat was dat natuurlijk uh, een drama. We hadden twee grote spoelkuipen. Want al die flessen van ons eigen merk die terugkwamen... die werden in de ene kuip in de week gelegd. Daar, daar heb ik ook vaak man helemaal koude gerimpelde handen. Want dan moesten al die etiketten eraf geweekt worden. En die flessen gingen dan in een borstelmachine... En dan werden ze schoongespoeld en dan gingen ze dus in de andere kuip... waar ze dus nog, ja, als het ware, uh, helemaal schoongemaakt uh, werden. En je kreeg heel wat lege flessen terug van het circuit, neem ik aan? Ja, want uh, daar was ik altijd boos over. Uh, we, uh, we mochten dus, als het Grand Prix was... want wij leverden aan de uh, verkooppunten in uh, het circuit, onder andere dus Joy... daar hadden wij dus in Zandvoort een agentschap uh, van... Dat haalden we zelf in Baanbrugge op de fabriek. Mocht ik ook wel eens mee... Maar dan werden dus die kisten zo gepakt in de vrachtwagen... dat er middenin een soort ruimte ontstond. Daar mochten mijn broer en ik dan zitten, dekzeil eroverheen. En als we dan in het circuit waren, dan uh, gingen we eruit... en dan konden we gratis de race uh, bijwonen. Maar alle kinderen gingen na afloop natuurlijk in het duinen... op de tribune de flesjes oprapen. Die werden dus allemaal bij ons ingeleverd. Dan kreeg je dan een dubbeltje voor, of vijf een dubbeltje geloof ik. Maar ja, mijn vader wilde natuurlijk niet dat wij dat deden. Nou, ik was echt pis Want potverdorie. Iedereen verdiende daar een leuk centje aan. Behalve mijn broer en ik. Maar ja, goed. Moest dat schoonmaken? Ja, wij moesten dat allemaal schoonmaken die flessen. Want die zaten allemaal onder het zand. En we hadden ook uh, eigen. Ja, limonade. Dus we hadden ook een limonadefabriek. Dat was water en er werd een essence bij. En zuurstof, koolzuur. Dus dat was uh, in eerste instantie nog met kogel. Een kogelflesje. Die zijn nog gevonden in het duin. Dus die uh, heeft Henriette daar ook uh, voorbeelden van. En, uh, uh, en ook uh, met, later met een beugel. Nou, ik heb nog zo'n dop waar EHB op staat. Want dat was het logo. Dus ja, de, de, de, de, dat. Uh, ja, dat, dat werd dus in de fabriek gedaan. En dus ook de jonge en oude Geneve en brandewijn, citroenbrandewijn... en schilletje en nog wat werd daar afgevuld. Dan hadden we een kurkmachine. Dus daar werd dus echt met een, een plop werd die kurk erin. En dan kwam er een, la, een krimpcapsule omheen. En die moest nat zijn en die werd er omheen geschoven. En door de droogte kromt die capsule, zodat hij dus... Uh... En, en laatste vraag, want we komen aan het eind van het programma. Moest u ook nog wijn proeven? Ja. Uh, mijn, uh, als jong kind? Nou, niet als jong kind, hoor. Toen was ik al wat ouder. En uh, had, hadden we wijn onder eigen etiket. Dus een huiswijn. En uh, die moest ieder jaar hetzelfde zijn. Maar ja, wijn is niet hetzelfde. En het was een mix hè, van diverse wijnen. Het was een blend... En dan had mijn vader alle, vader Goos allerlei uh, wijnen. En dan moest jij zeggen welke wijn het dichtst bij de wijn van vorig jaar uh, kwam. En zo heb ik wijn leren uh, proeven. En, dan, uh, en ook uh, deed hij er dus af en toe iets tussen. En dan zei ik, hmm, dit lijkt me meer op een Couture Ronde. Ah, geslaagd. Godzijdank. <laughs> echt, uh, ik werd echt op de proef gesteld. Ja, om... Uh, maar ja, het werd wel gewaardeerd dat ik... Uh, ik nou, kennelijk had ik een goede smaak. Uh. komen aan het einde van het programma. Ja. Fijn dat je hier was. Fijn dat je over de familie wilde vertellen en de firma Brokmeijer. Ik hoop dat het voor de luisteraars duidelijk is geweest. En mochten er de vragen zijn, u kunt ons altijd bellen. Jan, enorm bedankt voor de muziek en voor de regie. Ik uh, ben blij dat je er bent. Ja. Jullie zijn ook weer veilig teruggekomen. We zijn weer veilig terug. Beter weer dan vorig jaar. Precies. Hè, die 20 graden verschil. Precies. Uh, Lieve luisteraars, het is nog niet bekend wie we volgende week hebben... maar u hoort dat ongetwijfeld in de komende dagen. Ik denk dat het gaat over een bodega en een ijswinkel in de Kerkstraat. Maar daar hoort u vast meer over. Welkom. Fijn dat u allemaal geluisterd heeft. En ik wens u een heel fijn week toe.